11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. CDA-prominent Wijfels heeft een voorkeur voor een nieuw gezicht als CDA-leider. Voor de KRO-radio zei hij dat hij het liefst ziet dat Mona Keizer of Marcel Wintels lijsttrekker worden bij de Tweede Kamerverkiezingen. Mona Keizer is uh, op het ogenblik, uh, geloof ik, uh, aan een flinke opmars bezig. Dus dat zou kunnen. Uh, ik vind ook uh, Marcel Wintels een, uh, een goede kandidaat. Um, wat mij betreft uh, gaat het erom dat het mensen zijn die heel sterk geworteld zijn in het gedachtegoed zeg maar, dat in een stuk van een strategisch beraad um, is neergelegd. Uh, voor zijn werk het kan zien, is dat met beiden het geval. De CDA-leden kunnen uit zes kandidaten kiezen. Wijfels, die onder meer informateur was van het kabinet Balkenende 4... houdt er rekening mee dat in de eerste ronde niemand de meerderheid haalt... en dat er dan een Haagse kandidaat en een nieuw gezicht overblijven. Die zouden dan de nummers 1 en 2 van de lijst moeten worden... en die zouden samen de kar moeten trekken, zegt Wijfels. Hij ziet niets in Henk Bleker als lijsttrekker. Volgens Wijfels heeft Bleker vooral toekomst bij zijn ponies. In Parijs is de socialist François Hollande zojuist geïnaugureerd als president. In een toespraak riep Hollande op tot eenheid. Ook zei hij dat hij zich ervan bewust is dat hij een grote verantwoordelijkheid draagt... en dat er belangrijke uitdagingen voor hem liggen. Het is voor het eerst sinds 1995 dat Frankrijk een socialistische president heeft. In dat jaar nam Jacques Girac het stokje over van François Mitterrand. De ceremonie is in het paleis van het Élysée en op verzoek van Hollande is het een relatief sobere ceremonie. Straks is er nog een lunch met een aantal vroegere socialistische premiers... en vanmiddag vertrekt Hollande naar Berlijn voor een gesprek met bondskanselier Merkel. Ze zullen onder meer spreken over maatregelen om de Europese economie er weer bovenop te krijgen. In Nederland worden de rechten van ongeveer een half miljoen kinderen geschonden. Dat zegt kinderombudsman Dullaert in de eerste Nederlandse kinderrechtenmonitor. Volgens Dullard hebben de kinderen te maken met zaken als mishandeling of armoede... 1 op de 10 jongeren leeft in een gezin dat moet rondkomen... van minder dan 1400 euro per maand. En het aantal stijgt. Die kinderen raken sociaal geïsoleerd, waarschuwt Dullaert. Het woord mierenneuker is volgens de Hoge Raad in het algemeen niet beledigend. Dat heeft de Raad beslist in een zaak die was aangespannen door een man... die in 2010 een proces verbaal kreeg voor het beledigen van een agent. De politieman in Enschede had een blikje bier van de man afgepakt... en in de prullenbak gegooid. En de man zei daarop, jij bent een mierenneuker. Een politierechter oordeelde dat de man schuldig was... aan het beledigen van een ambtenaar in functie. De Hoge Raad is het daar niet mee eens. Het hangt wel af van de situatie, oordeelt de Hoge Raad. Dan het weer nog bewolkt en af en toe regen. Later van het westen uit buien, ook wat zon... en aan de westkust vrij veel wind. Het wordt maximaal 13 graden. Morgen opnieuw buien en een graad of 11. AWB Verkeersinformatie files op de A28... vanuit Utrecht naar Amersfoort bij de overrit Maren, 6 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Osspeck... op het Valburg, 4 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open...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 Met Felix Meurders. Goedemorgen, ik ga het hebben over Duits voetbal. Het Duitse voetbal is niet meer saai en degelijk zoals vroeger, maar technisch snel en intelligent. Er zitten in de Duitse stadions dan ook meer toeschouwers op de tribune dan in de Engelse of Spaanse. Dit Manschapswoender wordt beschreven door voetbalkenner Raf Willems in zijn gelijknamige boek dat vandaag uitkomt. Ik ga zo met hem praten. Vroeger moesten zieke kinderen afwachten tot een vrolijke kliniek clown hen kwam opzoeken in het ziekenhuis. Vanaf morgen kunnen zieke kinderen ook zelf naar de Clinic Clowns toe. Prinses Maxima opent dan het Clinic Clowns College. En moeten we naast een gele en een rode ook een blauwe kaart krijgen in het voetbal? Alweer voetbal? Ja, natuurlijk. En dit is ook onderwerp voor een verhit debat. Kijkt u graag in kleur? Surf naar gids.fm. Ruim 100 euro moet een treinforens die 30 kilometer van zijn werk woont... per maand extra gaan betalen. En wie met de auto naar zijn werk gaat, is ook zoiets kwijt. Al met gevolg van de plannen van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie... om de belastingvrijstelling voor woon-werkverkeer af te schaffen. Kan de werkgever nog wat voor zijn personeel doen... om deze aanslag op de portemonnee te compenseren? Aan de lijn Maurice Rooyen, Hij is coördinator arbeidsvoorwaarden... bij de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. Goedemorgen, meneer Rooyen. Er is nog veel onduidelijkheid bij de werknemers over de reiskosten. Maar klopt het in ieder geval dat het aardig wat centen gaat kosten? Uh, dat zou zomaar heel erg kunnen gaan kloppen, ja. Zeker voor bepaalde categorieën werknemers. Uh, klopt dat zeker. Wat bedoelt u met bepaalde categorieën werknemers? Nou, het hangt natuurlijk een beetje vanaf of je überhaupt gebruik, gebruik maakt van reis, uh, reiskostenvergoedingsregeling. Ja, maar daar heb ik het over. Uh, he? en, en of je natuurlijk. Uh, wat, wat de hoogte van je inkomen is. Ja, uh, maar natuurlijk. Voor sommige uh, werknemers is het natuurlijk zo dat het ook een, een redelijk bestanddeel van je inkomen kan uh, zijn. Maar de vergoeding zou geregeld kunnen zijn aan een arbeidscontract. Dat betekent, is meestal ja. zo, hè? Betekent dat ja. dan dat zo'n contract simpelweg niet meer geldig is? Nee, hoor. Die contracten die blijven zoals ze nu zijn afgesproken. En er staan meestal hè, in dat soort contracten, en zeker bijvoorbeeld in CO's... staan dan gewoon vaste bedragen... of uh, staan dan genoemd voor het aantal kilometers dat je van je werk uh, woont... die vergoed kunnen worden. En die bedragen hoeven niet per se meteen veranderd te worden... door. Deze maatregel, dat niet. Je krijgt het bedrag toch nog binnen dan? Dat, nou, niet net hoop. Dan meer, hè. Uh, het bedrag wat afgesproken wordt in de CO. Als dat nu al valt binnen die grenzen van wat onbelast is... Uh, dan zal dat uh, na bruitering uh, straks... Uh, Anders dan ga je boven de 30 kilometer ga je, ja, ga je meer belasting overbetalen. Het ja, je houdt er net hoe dan ook. Dan minder aan over dan nu. Grote vraag is natuurlijk wat een werkgever voor zijn werknemer kan betekenen. Zijn werkgevers geneigd om zo'n rigoureuze reiskostenmaatregel... op de een of andere manier te compenseren? Nou, niet, niet vanzelfsprekend. Dus het zal niet, niet de meest primaire reactie zijn van werkgevers om dat te doen. Uh, uh, natuurlijk ook andere zaken die uh, geld kost, uh, of meer geld gaan kosten. Zoals? Nou, bijvoorbeeld de maatregelen die getroffen gaan worden... ten aanzien van bijvoorbeeld de tijdelijke verhoging van de WW-premie... die voor de, de kiezer van de werkgevers komt. En op termijn ook het eigen risico überhaupt voor de ww uitkeringen De eerste zes maanden die dan voor, voor rekening van de werkgever komt. Dat zijn allemaal kostenverhogende aspecten. En, en als een werkgever dit zou gaan compenseren direct... dan is dat bovenop die andere kosten die uh, gemaakt worden. Dus, dus het zal ergens vandaan moeten komen. De werknemers moeten zelf het initiatief gaan nemen. Ik denk dat het wel een onderwerp gaat worden van de onderhandelingen, ja. Op, op individueel of collectief niveau. Hè. Met bij de CO-besprekingen? Bijvoorbeeld, CO ja. via de OER, ja. Nou, zou het plan ervoor kunnen zorgen dat werknemers dichter bij de baas gaan wonen? Hè? Tenminste, dat denken de opstellers, uh, de, de ja. vijf partijen van het akkoord. Vindt u dat in deze tijd een reële optie? Ja, nou, ik vind het nog wel een beetje een longshot, inderdaad, inderdaad. Uh, of dat nou heel erg realistisch is. Zeker als er twee werkende partners zijn die niet allebei in dezelfde plaats werken. Dan wordt dat uh, überhaupt al een uh, wat lastig verhaal, lijkt mij. Dus ja, ik vind als dat de reden is, dan vind ik hem uh, wat gezocht. Maar meer thuiswerk? Kan ook, hè? Dat, dat zou natuurlijk wel uh, een oplossing kunnen zijn. Niet overal uiteraard. Hè? De schilder die een huis moet schilderen. Daar lijkt me dat niet heel erg een, een voor de hand liggende oplossing. Maar dat werkgevers deze maatregelen... Uh, zouden kunnen aangrijpen om ook eens een keer gewoon te kijken van... hoe kunnen we überhaupt mijn werknemers slimmer werken, slimmer reizen naar het werk? Dat lijkt me op zich geen verkeerd idee. Dus uh, nou ja, laten we de vervelende maatregelen voor velen dan misschien maar aangrijpen... om te kijken hoe het überhaupt slimmer en beter kan worden. zijn uw leden daartoe geneigd? Nou, je ziet wel dat dat een tendens is, hoor. Dat men uh, mobiliteitsbeleid, in de termen van vervoer, woon werkverkeer wel tegen het licht gehouden moet. Dat dat allemaal wel uh, wat slimmer moet. En er zijn ook allerlei... Uh, Manieren voor in laten. Daar wordt volop aan, aan gewerkt in bedrijven, hoor. Dat, dat merken wij wel. Maar kunnen we straks ook een situatie krijgen waarin de ene werkgever de inkomstenderving van werknemers wel compenseert en de andere niet? Nou, die, die verschillen zijn er nu al, maar die zouden dan uh, nog wat pregnanter uh, naar voren kunnen komen. Dat klopt. Ja, dat zou nou, kunnen. willen werkgevers hun goede krachten niet altijd kwijt? Uh, dus nee. hoe moeten ze dan binnenblijven? Hoe krijgen ze zich ja. Ja, zo verzekerd van een echte ja. goede arbeidskracht? Nou ja, dat hangt gelukkig niet alleen maar af van de reiskostenvergoeding. Hè. Dat hangt natuurlijk ook wel af van het uh, totale arbeidsvoorwaardenpakket. En, en hoe interessant het werk is, et cetera. Dus er zijn gelukkig wel meerdere factoren die bepalen of je graag bij een werkgever uh, wilt werken of niet. En bovendien is de, de huidige arbeidsmarkt misschien ook niet zo uh, danig, uh, zich aan het ontwikkelen dat, je, dat, je met dat dit meteen uh, het verschil gaat uitmaken. Nou, bij zo'n goede kracht misschien wat extra loon ter compensatie. Uh, nou ja, dat, dat is soms ook een, een oplossing die gezocht wordt. Ja. Uh, maar het kan hem ook liggen in heel andere zaken. Maurice Rooijer, hij is coördinator ja. arbeidsvoorwaarden... bij de Algemene Werkgeversvereniging. En dat ging dan over het uitkleden van de reiskostenvergoeding. Dank u wel. Graag gedaan. Naar de houding. De Gids.fm Dan ga ik naar binnen en dan kom ik met mijn vingers door de brief. Dus dan tel ik tot drie en dan moeten jullie even uh, drie keer springen. En dan denk ik dat de deur wel open gaat. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En Ja! Hallo, welkom jongens. Welkom in het Clinic College. Dit is wat je hoort als je het nieuwe Clinic College binnengaat. Morgenmiddag opent Prinses Maxima dit college in Amersfoort. Verslaggever Jan Peels is er al geweest. Jan, goedemorgen. Wat is het voor college? Ja, Het is een heel wonderlijk gebouwtje. En dat staat op het terrein van de voormalige NS-werkplaats in Amersfoort. Als je er naar binnen gaat, dan stap je in een magische wereld waar op elke hoek wel iets verrassends gebeurt. En in dat college, daar krijgen de Clinic clowns les. Ze leren er allerlei trucjes om de kinderen aan het lachen te maken in de ziekenhuizen. Dus het is een echt college voor die clowns? Nee, nee dat dacht ik ook toen ik er naartoe ging. Maar het is uh, geen opleidingsschool voor klinieklowns, clowns maar meer een attractie. Het is een uh, college waar kinderen op bezoek kunnen gaan... en zelf uh, ook uh, clownstrucjes leren. Ik was er uh, samen met Hidde. En Hidde was er samen weer met zijn vriendjes. Hidde is uh, vijf jaar. Hij heeft leukemie. En daardoor uh, al heel wat uh, tijd in het ziekenhuis doorgebracht. En aan het ziekenhuisbed was uh, hij al een paar, paar keer bezocht... door een klinie-clown. Uh, en nu kon Hidde daar dan zelf ook gaan kijken... op de school van de klinie Nou, jongens... Jullie zijn hier, en natuurlijk met name Hidde en Floris... maar jullie allemaal om een kliniek clownscollege te volgen. Ik ben juffrouw Toos en ik ben de baas hier. Maar ik ga natuurlijk niet de les geven. De les wordt gegeven door een echte clown. Nou, uh, jongens, dit is Puk. En Puk gaat de clownsles geven aan jullie. Hidde. En als bij de ingang iedereen elkaar is voorgesteld... dan gaan Hidde en zijn vriendjes samen met de clown Puk en concierge juffrouw Toos... op een soort van avontuur door dat kleine clowncollege. In de lange gangen waar we eerst doorheen gaan, zijn links en rechts leslokalen. En als we door het sleutelgat kijken, kunnen we zien wat de clowns daar binnen leren. Dit is dus de gang. En hier links zie je dus allemaal lokalen. Mag ik ook eens doorheen kijken? Ja, ik weet niet wat voor lessen nu volgen... Wat is er hier? Wat is daar binnen? Eentje zit met een boek en eentje zit met um, allemaal soort ballen. Die krijgen les hier binnen? Iets met konijnen. Met konijnen aan het goochelen? Zie ja. Ja, en Zo vallen de kinderen onderweg in dit prachtig, gedecoreerde gebouw... van de ene verbazing in de andere. Ja, de echte directeur is natuurlijk Hans Geels van Kliniek Clowns. Ja, waarom halen jullie die kinderen, die zieke kinderen, hier naartoe... terwijl ja, de clowns toch eigenlijk in het ziekenhuis horen? Ja, de clowns horen in het ziekenhuis. Twintig jaar geleden lagen ook alle kinderen in het ziekenhuis. Maar dat is wat er aan het veranderen is. Kinderen liggen niet alleen maar aan het ziekenhuis. Die zijn heel vaak ook thuis en op andere plekken. En ja, dan kunnen wij ze moeilijk bereiken. Vandaar dat we hebben bedacht dat ze hier naartoe kunnen komen. Nou had Hidde al wel eens een clown in het ziekenhuis gezien. Maar hoe komt hij dan hier terecht? Nou, dat gaat op voordracht van de zorg. Uh, wij werken samen met de, met name de pedagogische medewerkers in de ziekenhuizen. Die geven ons aan van, goh, dat kind of dat gezin kan dus wel eens wat extra's gebruiken. Zouden jullie hen niet willen uitnodigen? Als je hier rondloopt, jij ja, je stapt echt een fantasievolle, uh, ja, waanzinnige wereld binnen. Het ziet er prachtig uit, kost natuurlijk ook een hoop. Uh, ja. Komen die kinderen hier dan gratis naartoe? Ja, de kinderen uit, de doelgroep, uit onze doelgroep zieken en ik heb de kinderen, die komen hier gratis naartoe. Wat je hier allemaal ziet, en dat kost inderdaad geld... Dat is betaald door sponsoren, vermogensfondsen en door particulieren. Nou, kan Hidde met zijn vriendjes hier makkelijk door uh, dit avontuur lopen. Maar kunnen alle kinderen met alle beperkingen hier ook terecht? Nou, wat we hebben gedaan, het hele, de hele attractie is ingericht rolstoelvriendelijk. Dus overal kunnen rolstoelen doorheen. Dus gehandicapte kinderen, dat lukt ook echt. Uh, als het voor de kinderen te veel wordt, als de prikkels te hoog zijn... we kunnen op elk moment in de attractie zeg maar, het verhaal afbuigen naar een soort einde. Er is zelfs ook een speciale ruimte waar kinderen die overprikkeld zijn... of uh, het even niet aan kunnen, even tot rust kunnen komen. Dus achter een uh, decorwand zit opeens een hele blauwe... Dan dus kom je in een soort uh, ziekenhuiskamer inderdaad ja, weer. Dus nu stap je eigenlijk weer in een soort uh, ziekenhuiskamer... waar de kinderen tot rust kunnen komen. En zelfs een tillift, uh, rolstoelen. Uh, er zal straks ook wat beperkte medische apparatuur zijn. Dus de, de kinderen hier helemaal tot, uh, ja, op hun gemak stellen en weer tot rust brengen. <tied> En Puk, nou hebben ze allemaal les gehad vandaag van jou. Ja. Maar zit er ook een echte clown tussen? Nou, ik vond er wel een aantal hele goede tussen zitten hoor. Dan gingen ze zo zelf voor het publiek staan en ze konden keihard botsen. Dat was echt eh, knap. En struikelen heb ik ze ook zien doen. Natuurtalentjes zijn het. Ja, daar zit wel heel wat. Uh, wat hoe noem je dat? Ja, ja wat jij zei. Dat Talent. Dat, dat zit er heel veel in. Ja, ja, ja. Zo, en uiteindelijk met de poffertjes allemaal opeten hier aan de tafel in de keuken van juffrouw Toos. Jullie zijn allemaal vrienden van Hidde die mee mochten op les vandaag. Wat is dat eigenlijk als je clown wilt worden? Wat moet je dan leren allemaal? Um, allemaal trucjes. Ja? En je loopt de hele tijd met een rode neus op? Ja, de kinderen even niet opletten, want de neus van Puk gaat af. Dit is natuurlijk wel een hele andere situatie dan aan het bed, hè? Ja, dit is heel anders. Uh, uh, in het ziekenhuis uh, weet je niet zo goed wat je te wachten staat. Hier eigenlijk ook niet natuurlijk. Maar uh, hier neem je echt een gezin of een uh, groepje vrienden. Want de kinderen mogen dus zelf uitnodigen wie ze willen. En dat kunnen opa en oma zijn, papa, mama, broertje, zusje... Dus ja, je weet niet wat er komt en met die groep ga je een avontuur beleven binnen dit, uh, deze clownschool. Want de bedoeling is wel dat degene die waarvoor ze komen, dat die echt het middelpunt van het feestje is. Ja, natuurlijk. Die, die proberen er echt uh, uit te halen. Maar uh, het kan ook zijn dat zo'n kind bijvoorbeeld heel verlegen is of het heel spannend vindt. En zo'n kind kan ook enorm genieten als juist zijn broertje, of zijn zusje of zijn papa of dat oma in één keer naar voren wordt gehaald om een trucje te doen. Dus als ik door middel van zijn omgeving te beïnvloeden, dat kind ook iets positiefs mee kan geven, dan ben ik helemaal blij. Ja, en Marion is de moeder van de Hidde. Ja. Leuk hè? Ja, heel leuk. <laughs> ik vind het heel leuk. Ze hebben ook echt enorm veel plezier gehad, volgens mij. Wat betekent het nou voor Hidde, denk ik? Nou, het is lastig in te schatten ja. nu, zo, maar ik denk dat het, ja, het heel erg leuk Het is wel echt uh, even een middag met zijn vriendjes uit. Ja, ik komt in een andere wereld, hoor? Yeah, ja, zeker. zeker. Uh, niet in ieder geval de wereld in het ziekenhuis. Wat is hij vaak in het ziekenhuis? Nu niet meer zoveel, maar hij is wel heel veel in het ziekenhuis geweest. En, uh, het komende jaren ook nog wel met uh, tussenpozen. Dus, uh... En dan kwamen de clowns in eerste instantie aan het bed. Ja, de Nop en Neil zijn de vaste clowns in uh, VU. En die uh, vindt hij heel erg leuk. En ja, Dit is natuurlijk dan weer een heel ander initiatief. Maar uh, wel heel leuk dat het aan elkaar gelinkt is natuurlijk. Dus het zegt hem ook wel echt heel veel, denk ik. Ede, wie zijn Nop en Neil eigenlijk? Bij de VU. Wat doen die daar? Nou, ze doen eigenlijk allemaal. Ehm. Um, clowns dingen. Ja. Dat is leuk. Ja. Maar, en had je eigenlijk gedacht dat ze hier misschien ook wel zouden zijn vandaag? Mm, ja. Eigenlijk wel. Maar Puk heeft het ook heel goed gedaan. Hè? Heeft iedereen zijn jas? Ja. Nee. Nou, meneer Jan, uw jas ligt aan. Ja, mijn jas licht daar. We gaan wel ligt zwaaien, hè? Dan ga ik de deur open doen en dan ga ik jullie lekker een naar buiten uitzwaaien. Puk en ik. Nee. Dag, dag, dag. En succes met oefenen met de touw, hè? Dag, Jip. Uitgezaaid door Toos en Puk. Hoeveel kinderen kunnen daar gaan kijken, Jan, naar dat uh, Kliniek Clowns College? Ja, de verwachting is dat er per jaar zo'n 300 kinderen, zoals Hidde... met een groepje op bezoek kunnen gaan in dat college. Maar, nou, eerst moet het natuurlijk wel geopend worden. Nou, daar hebben ze een echte prinses voor uitgenodigd. Helemaal in de sfeer. Morgen, prinses Maxima, die gaat het openen. Morgen horen we meer. Daar ja, ja. die hoort de gits.fM. 37e minuut. Aan. Voortvind. Twee vrij. René van de Kerkhoff scoort. Hij scoort. René van den Kerkels. Terecht. 2-2. Naast mij zit de trainer van dat Nederlands elftal. Ernst Happel. Je hebt zelf gezegd... een van de beste wedstrijden van het toernooi... zo niet de allerbeste wedstrijd. Waarop baseer je die? Nou, Ik denk dat ze... De beste wedstrijd is van het een toernooi geweest. Deze wedstrijd West-Duitsland. Nederland-West-Duitsland was de beste wedstrijd van het WK in Argentinië, brombeerde Ernst Happel in het studiosportjaaroverzicht van 1978. En uitgerekend Ernst Happel heeft invloed gehad op Joachim Leu. Dat is de bondscoach van de Duitse mannschaft. Leu houdt van attractief speels voetbal. zo mooi dat het emoties oproept. Vandaag verschijnt er een boek over. dat de oogstrelende Duitse voetbal. en dat boek is getiteld 'het Mannschaftswunder... Auteur is de Graf Willems en die zit in de VRT-studio in Antwerpen. Goedemorgen, meneer Willems. Goedemorgen. Brombeer Ernst Happel en de artistieke Joachim Leu. Dat is wel een heel bijzondere combinatie, toch? Ja, op het eerste zicht lijkt dat zo. Hè. Het zijn ook waarschijnlijk tegenpolen qua persoonlijkheid. Uh, Happel was een nogal afstandelijke Norse autoritaire man, terwijl Leu heel dicht bij zijn voetballer staat... bijna een vriend is van de spelers. Maar zij delen wel de, de passie, want zo mag je het bij Leu toch zeker zeggen... de passie voor het schone, en Leu noemt het zelfs het perfecte spel. Hij zoekt het perfecte, schone spel. Dat en... we dat nog van een Duitse bondscoach mogen meemaken. En dat is tegenwoordig ook een, ja, de, de, het beleid he, van de Duitse voetbalbond... het schone spel, en dat niet alleen. Ja, ze hebben gekozen sinds de wereldbeker van 2006 die alles in beweging heeft gebracht om uh, dat idee van das schöne spiel te verankeren in hun eigen opleiding. Dus van het straatvoetbal bijna tot uh, de manschaft wordt dat in de hoofden uh, gehamerd. We gaan enkel technisch perfect uh, snel voetbal trachten te brengen, dat de mensen vermaakt. Uh, men gaat op zoek naar een vorm van het hoogste genot in het voetbal. En dat is toch een complete trendbreuk met wat we gewoon zijn van de Duitsers. Ja, die coach Leu, die jaar, zegt op zijn werk: uh, die, die, die, die kunst om de titel te erfreuen het publiek te vermaken zonder de titel te pakken, zegt Leu. Dat klinkt helemaal niet Duits, inderdaad. Nee, de Duitsers zijn gekend uh, omwille van het resultaatsvoetbal tot in de laatste minuten wedstrijd toen kantelen. Uh, en uh, Leu heeft nog niks gewonnen de voorbije zes jaar maar zegt gewoon, kijk, wij zijn op zoek naar de verbetering de voortdurende verbetering van ons voetbal uh, wij willen letterlijk en figuurlijk dat spel in beweging brengen uh, het automatisme is heel belangrijk de automatisering van de precieze bal noemt hij dat en daarom laat hij zijn spelers in oefeningen een partijtje 11-0 uh, uitvoeren, huh? zonder tegenstanders met andere woorden, waarin de ballen moeten lopen volgens de lijnen die hij aangeeft en die lijnen die gaan volgens de schoonheid en de snelheid en dat komt tot uiting in de wedstrijd dat is zijn manier van zoeken naar het perfecte spel en in 2006 was Leu assistentcoach onder Jurgen Klingsman en Duitsland is jarenlang succesvol geweest u zei dat al op grote toernooien met resultaatvoetbal en toen ja. in 2006 werden ze derde was er niet veel kritiek op de aanpak toen dan? Ja, er was enorm veel kritiek vooraf door de de conservatieve lobby binnen het Duitse voetbal. Dus de mensen, die de Beckenbauer's, de uli Hoenes, de, de, de, de oudere journalisten, die, die waren opgegroeid met dat dogma bijna... van discipline, wilskracht, strijdlust, morele, morele kracht. De zogenaamde oude Duitse deugden, waarvan Leu gewoon zegt... wel, wel, wel die oude Duitse deugden, die deugen niet meer vandaag. Je ja. kunt Spanje niet overwinnen met met, met, met ...hardheid en agressie. Je gaat het moeten doen met, met even mooi voetbal. Uh, maar dat was een soort uh, ja, change-moment. Je kunt het bijna vergelijken met de verkiezing van, van Obama, hè? alles of niets. Uh, bondscoach uh, Klinsman die lag uh, tot drie weken voor het begin van het WK onder vuur voor die aanpak. Maar hij heeft het wel uh, gerealiseerd door... Uh, ja, hij, hij ziet er een beetje uit als een hippie en hij, en hij praat ook over het boeddhisme die Klinsman... Maar hij is wel conflictueuzer dan Atenos als het erop aankomt. En hij heeft dat conflict uitgevochten eh, met de conservatieve vleugel binnen de, de Duitse voetbalbond. Meer zelfs binnen de Duitse voetbalopinie. En hij heeft dat ook gewonnen dankzij de, de mooie resultaten. Ja, dankzij de, de, de, het mooie spel. De, de voetbalzomer van 2006. Het feest dat daar ronding, eh, Dat was het moment van verandering dat eh, de weg heeft vrijgemaakt voor Leu om nu. Die zoektocht naar dat perfecte spel verder te zetten. Als we het hebben over het Duits voetbal en Nederland, dan hebben we het over resultaatvoetbal. Althans, dat deden we vroeger tot 2006. Mm -hmm. en, en dan denken we altijd aan de WK, WK van 1974. Nederland veroverde toen met totaalvoetbal de wereld en Duitsland won. Duitsland won. Maar volgens mij, uh, men heeft het altijd over het trauma van Oranje, maar uiteindelijk heeft het Nederlands zelf al of het Nederlands voetbal daar een statement kunnen maken waar het 35 jaar later nog opteert. Namelijk de missionaris, uh, de wereldveroveraar uh, met, met het mooie voetbal. Het trauma zit volgens mij veel eer bij de Duitsers die toen hebben gezegd, ja wij kunnen alleen maar resultaat boeken door inderdaad die klassieke Duitse deugden van uh, Ordnung arbeid, uh, strijdlust, collectiviteit naar voren te brengen. En het heeft hen 30 jaar als het ware parten gespeeld. En daarvoor speelden ze wel goed, hè? Twee jaar daarvoor nog. Uh, ik ga vloeken in de kerk hier, in de Hollandse kerk. En een beetje provocerend stellen dat jullie niet de uitvinders zijn van het totaalvoetbal. Pardon? Maar in tegendeel, de West-Duitsers. West-Duitsland Want... als natie speelde eerder totaalvoetbal dan Nederland. En dan heb ik het over het nationale elftal. En wanneer gebeurde dat? En dat ging helemaal... Ja, dat gebeurde in de periode 70-72. Dat ging uh, dat helemaal samen met de figuur van Gunter Netzer... een kruifjaans type, zullen we zeggen. De George Best ook van, van, van, van West-Duitsland. Een man met lange haren, blonde lange haren... die Woodstock in uh, het voetbal bracht... en ook in, in het stadje waar hij woonde, Munch Gladbach. Uh, hij opende namelijk ja, een, op een discotheek. Hij is immuun geklapt, want ja. bij, ja, zo werkt dat. Ja, hij opende een discotheek. Dat is toch frappant met zijn vriendin. Dat was een kunstenares uit de school van, van de stekking van en Andy Warhol, de pop art. En hij opende met die, met die vriendin waar hij niet mee samenwoonde, maar een living apart-together-relatie had zo. Uh, een discotheek, de eerste daar, uh, waar de Rolling Stones, de Beatles, Bob Dylan werden gespeeld, waar hij zelf uh, whisky cocktails uh, zat te drinken en waar als het ware de Vrije Liefde uh, werd bedreven. Dat was een soort woedstok in Munch Gladbach. En in diezelfde periode, dus dat soort figuur, wat die Gunther Netzer, werd hij uitgeroepen tot de beste voetballer van uh, West, uh, eigenlijk van Europa. Een jeugdidool voor u, schrijft u in het boek het Manchester Ja, ja, ja in 1972 zagen we hem winnen in België. Hè, het Europees uh, kampioenschap van 1972 werd door West-Duitsland... Uh, gewonnen precies met dat fantastische mooie Tegen voetbal, de sovjet Waar Joachim Leu als kind van droomde ook. Waarom dus kennen we hem is... niet van het WK in 1974? Wat ging er mis? Wat ging er mis met Netzer? Uh, wel, hij, hij was blessuregevoelig... en er was toch een strekking binnen die voetbalwereld... met name Frans Beckenbauer hield niet zo van dat spel... Uh, dus dus hij, stond een beetje, hij zat een beetje op de wip voor het WK. Wel met netser, niet met netser. Tijdens het WK werd beslist, uh, we halen hem er helemaal uit. Uh, er was ook veel ruzie en conflict in die nationale ploeg. En Beckenbauer heeft uh, in de loop of in de aanloop naar de, de tweede ronde en naar de finale uiteindelijk... de beslissing genomen om het spel naar zich toe te trekken. Hij was de libero. Er zou van achteruit controlevoetbal worden gespeeld. En op die manier trachtte men dan het resultaat te halen. En, en Gelukkig, zijn okay, eentje heeft gebeurt, hij min he? of meer west duitsland trend, in de richting van ja. de titel ge, gesleept. Ja, dat uh, terwijl... is dan zijn kwaliteit natuurlijk ook weer, dat hij dat kon. He? Terwijl Tegen hij wat afgeleid tijdens dat, dat toernooi lees ik in uw boek ook. He? Ja, Beckenbauer, <laughs> Beckenbauer was iemand die de macht greep in, in het team... In de entourage, hij, hij zette de bondscoach opzij. Dat deed hij allemaal, met een als het ware soort handomdraai. Uh, Helmoet Schön die, die gaf dat ook toe. Uh, eigenlijk is Beckenbauer de man die, die de beslissingen neemt. En daarnaast uh, uh, trok hij s'nachts er nog vandoor... om een relatie om te hebben vreemd te gaan... als het ware met de bekendste uh, Duitse filmsterm van dat ogenblik... die uh, bij, als bij wonderlijk toeval in een hotel verbleef... naast het uh, trainingskamp van de Duitsers. Films dus heeft een boek hij, gewijkt had alles. Aan het Duitse elftal. Eerder al een boek gewijd aan van alles en nog wat. Onder andere aan Barcelona. Dat speelt ook dan op zijn Duits. Uh, mag ik concluderen. Uh, hoe zit het met België, meneer Willems? Uh, Guardiola is vrij, hè? Pep is beschikbaar. <laughs> ik vind dat Johan Cruijff onze nieuwe bondscoach moet worden... in een duobaan met Riek Koppens. Ik ben heel benieuwd eraf, Willems. Vandaag verschijnt zijn nieuwste boek, het Mannschaftswunder. Zometeen nog in de tijdgeest... Waar twittert Margriet Vromans van Troskamer Breed over? Alleen maar over politiek? En naast de gele en de rode kaart ook een blauwe kaart. Die zorgt voor een verplichte wissel van irritante spelers. Zoals het Rockba bijvoorbeeld. Meer over na het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. Vorig jaar heeft het Openbaar Ministerie meer misdrijfzaken binnengekregen... dan in de jaren daarvoor. Het totaal aantal zaken steeg met ruim 8 tot bijna 230.000. En die stijging is een trendbreuk. De voorgaande vier jaar was er steeds een daling. Die stijging is volgens de OM deels het gevolg van de hardere aanpak van de hennepteelt. De socialist François Hollande is in Parijs geïnaugureerd als president. En die inauguratie was in het Élysée-paleis, waar Hollande een toespraak hield en een rondleiding kreeg van vertrekkend president Sarkozy. En vanmiddag vertrekt Hollande naar Berlijn voor een gesprek met bondskanselier Merkel. CDA-prominent Wijfels heeft een voorkeur voor een nieuw gezicht als CDA-leider. Het liefst ziet hij Mona Keizer of Marcel Wintels als lijsttrekker. zei Wijfels voor de KRO-radio. En hij ziet niets in Henk Bleker als lijsttrekker. Die heeft vooral toekomst bij zijn ponies, zei de oud-informateur. En het woord mierenneuker is volgens de Hoge Raad in het algemeen niet beledigend. Twee jaar geleden kreeg een man een verbaal voor het beledigen van een agent. De agent in Enschede had een blikje bier van de man afgepakt en weggegooid. En de man maakte de agent daarop uit voor mierenneuker. En de politieagent vond dat een belediging van een ambtenaar in functie. Maar de Hoge Raad is het daar dus niet mee eens. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB verkeersinformatie. Files op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Bij de Alfrit Maren 5 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A50 van Arnhem naar Osspec, knooppunt Ewijk Een file van 7 kilometer. Van en naar Roosendaal rijden geen treinen. De brandweer heeft het treinverkeer daar stilgelegd. En de vertraging is meer dan een uur. Met Felix Mulders, cursief. De boer speurt in de media naar bijzondere, opmerkelijke fantasievolle berichten. De nou, boeren, wat nou, heb nou, je fantasievol, Goedemorgen, Felix. Uh, waar was je tot nog toe veilig uh, voor de druk van de bellende en smsende medemensen, natuurlijk ook voor het gepiep en gerinkel van je eigen mobieltje? Nou, op het moment dat je bijvoorbeeld een vergadering bijwoont dat je niet mag bellen. Ja, dat is inderdaad een hele goede, maar je kan het ook wat hoger opzoeken. Ver boven de wolken, in het vliegtuig bijvoorbeeld. Oh ja. uh, daar, daar mocht het natuurlijk ook niet. Maar vanaf vandaag vindt luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic dat het wel weer mag. En dan mag je gewoon uh, je mobieltje aanzetten als je op zo'n vlucht zit. Het gaat wel voorlopig uh, alleen nog maar aan tripjes tussen Londen en New York. Dus je moet er wel een end voor reizen. Maar het is wel de bedoeling dat het straks ook op andere vluchten dan, uh, dan weer mag. En toen dacht ik, ja, dat mag toch eigenlijk nooit, omdat je boordcomputer dan helemaal in de war raakt. Maar dat is dus helemaal niet waar. Nee. Want uh, in het vliegtuig zit dan weer een soort telecomstation. En dat gaat de signalen dan weer doorsturen naar een satelliet of een systeem op de grond. En dat heeft helemaal niks te maken met uh, alle heisa aan boord, zeg maar. Dus het, het mag. Maar er zit wel een klein alletje onder het gras. Want Virgin rekent wel Torenhoge tarieven voor het internet. Dus als je even je mail wilt checken. dan uh, moet je ook nog eens uh, goed in de, diep in de buidel tasten. En er kunnen maar tien passagiers tegelijkertijd gebruik maken van de dienst. En dan denk ik weer. Nou als het zo weinig is, dan valt het misschien wel weer mee. met al dat gepiep en ge-sms op die vluchten. Dus uh, ja, misschien is het nog uh, te doen daarvoor. Dat is een andere maatschappij? Nemen, nou, natuurlijk. precies, inderdaad. Ja. ja, want die doen het lekker niet. Uh, wetenschappers aan de Amerikaanse Universiteit Yale. die hebben een medicijn gevonden. dat ervoor zorgt dat mensen minder snel dronken worden. Het gaat om het middeltje iomazenil. En uh, dat moet je dan voor het drinken gewoon innemen. Dat is een pilletje. En als je dan eenmaal begint met biertjes, wijntjes of uh, ander lekkers... dan uh, worden die ook nog eens sneller afgebroken. En dan denk je natuurlijk, oh, geweldig als je gaat stappen. Maar de onderzoekers zeggen dan weer... ja, daar is het natuurlijk uiteraard niet voor bedoeld. Want we gaan hier niet mensen aan het drinken zetten. Maar we hopen vooral dat de pil mensen met een drankprobleem kan helpen... om, uh, om de, ja, van die verslaving af te komen. Dus het moet nog op de markt komen, hoor. want het is allemaal nog in ontwikkeling. Maar het ziet er goed uit in ieder geval. Wat heb je nog meer? Nou, een, uh, heel Hit op YouTube, uh, het is namelijk een filmpje van de 21-jarige Amerikaan Dave Herben. Hij bedacht namelijk een geniale oplossing. Vindt hij zelf, moet ik er wel even bij zeggen, om je mp3-speler altijd en overal bij je te kunnen hebben? Als je bijvoorbeeld gaat hardlopen, dan nee, nou, je ziet, soms mensen met dat ding in hun hand. Maar hij bedacht: Nou, weet je wat, ik doe gewoon vier uh, magneetjes, vier metalen pinnetjes onder mijn huid van mijn pols en dan klik ik daar gewoon lekker mijn mp3-speler uh, op vast. Hij is, uh, ja, hij is een bodypeerster van beroep. En hij heeft het bij zichzelf geïmplanteerd. En dat filmpje staat dus op, uh, op YouTube. En dat is al, uh, nou ja ik geloof, uh, honderdduizend keren zo'n beetje bekeken. En mensen vinden het echt fantastisch. En ja, je, je, je doet dat, je klikt het erop vast. Je hebt hem altijd bij je. En wat hij heeft gedaan... Hij heeft ook nog eens een keer een screensaver van een klok op zijn mp3-speler gezet. <lacht> Zodat hij zegt, kijk, nu heb ik een, uh, een horloge zonder polsbandje. En uh, nou, het filmpje is uiteraard ook te bekijken op uh, de website van de gids.fm. Ik vind het gruwelijk om te zien, want u, uh, maar goed. Als je het echt wil, het is een, het is een optie. De Borroblekkenoest. Simone Wijmans blogt in de rubriek De Tijdgeest... over sociale media en digitale ontwikkelingen. En vandaag praat ze met collega-presentator Margriet Vromans. Ze is elke zaterdag op Radio 1 te beluisteren in de Tros Nieuws Show. En sinds kort zit ze op Twitter. Tijdgeest, de webwereld van Margriet Vromans... Presentator van Troskamerbreed en KRO's ochtend van vier en online vanaf vijf uur s ochtends. Ik zag dat je pas een paar weken op Twitter zit en dat verbaasde me heel erg voor iemand die de politiek volgt. Ja, ik ben op Twitter gegaan uh, eigenlijk de maandag nadat het kabinet viel omdat ik het gevoel had dat er vanaf dat moment ineens zoveel zou gaan gebeuren. En daar wilde ik eigenlijk via Twitter wel bij zijn. En heb je zelf al veel politieke tweets de wereld uit doen gaan? Het grappige is dat uh, mijn eerste echte ervaring met het twitteren was... toen ik reageerde via Twitter op een interview van Mirjam Sterk in De Telegraaf. Zij noemde daarin het boerkaverbod en het uh, verbod op de dubbele nationaliteit... een PVV-dingetje waar ze gauw vanaf zou willen. Ik heb dat toen even nagezocht op hun website... En toen bleek dat geen PVV-dingetje te zijn... maar het bleek gewoon op de CDA-website te staan. Dat twitterde ik. En tot mijn grote verbazing waren die internetpagina's de volgende dag leeg. Dat heb ik opnieuw getwitterd. En uh, het aantal volgers wat me dat nieuws heeft opgeleverd is enorm. Ik zit nu 2,5 week op Twitter en ik heb meer dan duizend volgers. En wie zijn nou je eigen uh, favorieten op Twitter? Mensen die je met extra plezier volgt? Jaap Jansen op politiek gebied... Uh, volg ik natuurlijk veel en graag. Frits Wester lees ik veel. Wauke van Scherenburg. Heel veel andere collega's natuurlijk. Mijn eigen collega Kees Booman. En veel politici. In je twitter zag je ook regelmatig links naar YouTube... Ja, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Ik ben smiddags bezig met het draaiboek van uh, KRO's Ochtend van Vier. Een, een muziekprogramma op de klassieke zender Radio 4. Met ook heel veel nieuws en krantenoverzichten en uh, nou ja, ook interviews. Maar dus ook ontzettend veel klassieke muziek. En ik probeer eigenlijk een soort link te leggen. Ik probeer ook mijn volgers te interesseren voor die klassieke muziek. En dat probeer ik een beetje te doen door de link te leggen tussen... De moderne muziek en de klassieke muziek. Uh, we draaiden bijvoorbeeld uh, iets van Prokofjev. En dan vind ik het leuk om, om daar een link van op het web te zetten. En daar dan ook nog even bij te zeggen dat de fans van Sting daar vooral ook even naar moeten luisteren. Omdat Sting zijn nummer Russians heeft gebaseerd op die muziek van Prokofjev. Nou, dan hoop ik dat mensen dat oppikken en dat ze het leuk vinden en dat ze naar alles luisteren. De Ochtend op Vier zit ook op Facebook. Wat doen jullie op Facebook? Op Facebook zetten wij als programma in elk geval uh, alles wat we in het programma doen natuurlijk. Ik open het programma twee keer. één keer om zeven uur en één keer om acht uur s ochtends. Met een, ja, een kleine observatie, noem het maar zo. Iets, iets wat mij opvalt, iets wat ik in de krant heb zien staan. Of een, een foto die me raakt. Of Vanmorgen heb ik bijvoorbeeld gezien uh, het bericht dat uh, die Maya-kalender die het einde der tijden zou aankondigen. Dat die inmiddels is achterhaald. Want er blijkt een nog oudere Maya-kalender gevonden te zijn. We leven nog even door met dus z'n allen. We gaan inderdaad nog even vrolijk door. Nou, daar maak ik dan een klein, ja, noem het maar een klein kolompje van. Mag maar 27 seconden duren. Probeer ik ook, nou ja, stilistisch iets leuks van te maken. En dat kleine kolompje, dat zet ik op Facebook. En dan reageren luisteraars ook weer op. En muziek online, ben je iemand die veel naar... bijvoorbeeld klassieke muziek natuurlijk luistert? Nou, ik... In principe luister ik heel veel dingen van tevoren af. Ik maak smiddags, uh, bekijk ik het draaiboek... wat uh, al dan al klaar ligt voor de uitzending van de volgende ochtend. Ik wil dan ook gewoon graag weten wat gaan we draaien. En daar zit natuurlijk altijd muziek tussen die ik niet ken. En daar gebruik ik YouTube voor of Spotify. En ja, dan luister ik vast dingen af. En dan, uh, dan weet ik dus ook een beetje in welke sfeer we dat gaan presenteren. En ik vind het ook lekker om het vast te weten. En wat zijn je persoonlijke klassieke favorieten? Uh, ja, Mendelssohn. Uh, het tweede pianotrio in C. Dat vind ik heerlijk. En dat gebruik ik gek genoeg hier bij Trotskamer Breed ook. Dan maak ik één keer in de week het weekoverzicht. Dat is een soort van overzicht van allerlei leuke politieke quotes. Citaten van politici. Daar schrijf ik ook weer een soort van commentaar op de week bij. En wij hebben hier een kleine redactie. Het is hier altijd heel erg druk. We zitten hier soms wel met twaalf of zestien man in één ruimte. En dan moet je hier een beetje afsluiten. Dan zet ik een koptelefoon op... En dat is eigenlijk altijd Mendelssohn. Ja, als je me dan ziet zitten, dan heb ik dus oortjes in met mijn iPhone... en een koptelefoon aangesloten aan de computer... om dus de quotes te kunnen beluisteren. Dus dat ziet er niet uit, maar het werkt wel lekker. En als het nou niet gaat over klassieke muziek... luister je nog naar andere vormen? Ik heb een zoon die jazzpianist aan het worden is. En um, als hij thuis is, dan is het jazz, jazz en nog eens jazz. Ja, en verder uh, luisteren mijn man en ik ook nog naar de, de lichte pop. Uh, Sting, inderdaad. En um, Simply Red. Uh, nou, dat soort dingen. Gewoon lekkere luistermuziek, een beetje en, en wat staat er aan jazz op Spotify bij jou? Uh, ja, Nina Simone natuurlijk. Hè? En haar My Baby Just Cares For Me, dat uh, is eigenlijk nooit genoeg my baby don't care for shows my baby don't care for clothes my baby just care Races my baby don't care for. I don't please. This. Liz Taylor is not a star, high. and even Lana Tarnas, my smiles. Something he can't see. My baby. cares for me My baby don't care For causing a racist baby, baby, baby, don't care for He don't care for high-toned places least Taylor He's not his, his, his style And even leave a my smile Something he can't see Git Vromans, die me gelukkig net op tijd verbeterde... voor wat betreft haar werkzaamheden op de zaterdagochtend. Die kan er geen genoeg van krijgen op Spotify... van deze klassieker van Nina Simone. Maar baby just cares for me. Wilt u alles nog eens nalezen? Kijk dan op de site gids.fm... en klik... Op het kopje tijdgeest. De gids.fm. Dat zei ik. Bij me aangeschoven Francisco Mayolo, chef van joop.nl, de opinie- en debat-site van de VARA. En er gebeurt heel wat op. Ja, nou, we hebben gisteren eens even, tenminste van de week, eens even uitgezocht hoe het nou eigenlijk gaat met dat beroemde boek van Wilders. wat hij is, hij is naar de Verenigde Staten meteen afgereisd en naar de kabinetscrisis om dat te gaan promoten. Langs allerlei media gaan. En uh, ja, er worden natuurlijk geen uh, verkoopcijfers bekendgemaakt, maar dankzij de online boekhandels. Die houden dat bij, hoe die best uit de lijst lopen. Kan je toch een beetje zien van hoe dat dan moet gaan. En dat blijkt toch wel tegen te vallen. Dat werd ook wel geconstateerd. Amerikanen zijn niet meer zo geïnteresseerd in die boodschap. En ja, bij Amazon bijvoorbeeld zweeft die ergens rond de 500. Uh, in de, in de, dat is niet, niet best, kan ik je verzekeren. Um, dan verkoop je niet zoveel boeken. En dat lijkt, blijkt ook wel, want we hebben er een stukje over geschreven. En godstraf gelijk, Felix. Uh, omdat we dat stukje erover oh, geschreven oh, hebben, waarschijnlijk... Weer meer 500 verkocht. Uh, gaat die, is die daar plaats 200 gestegen. Dus we kunnen er maar beter niet meer over hebben. Um, tenminste, als je het erg vindt dat hij dat boekje uh, uh, verkoopt. Dan hebben we nog een paar andere dingen. Er is een Australië, dat is wel een heel mooi, een mooi filmpje ook op de uh, site van Joop. Uh, bij een Australië woonde bij een klif... En dat is zo'n cliff, zo'n Daar gaan mensen staan die het leven niet meer zien zitten en die springen naar beneden. En hij woonde daar, aardig man, mooie man. Die liep daar af en toe voorbij, zag die mensen staan en zei Joh, Joh, kan ik je niet ergens mee helpen? En dan nam hij ze mee naar huis en dan gaf hij ze op koffie of een ontbijtje. En zo heeft hij officieel 160 mensen het leven gereden, maar waarschijnlijk wel meer dan 500 die hij toch heeft overgehaald. Hij kreeg ook nog jaren, jaren later nog kaartjes van mensen die dan dankbaar waren dat hij dat gedaan had. En hij is overleden. Hij is 85 geworden of 86 geworden en nu is een beetje de vraag. Wie gaat daar dan de mode en wie heeft die speciale capaciteiten? We gaan het zo meteen over voetbal hebben. Ja. Uh, mijn grote specialiteit, mag ik wel zeggen. <laughs> <laughs> ik, uh, ik kan iedereen aanraden, het staat niet op Joop, maar iedereen aanraden. Ga even naar YouTube, tik in de titel Rocky Road to Ireland. En dan zie je het Ierse EK-strijdlied. Nou, echt, dan denk je, Felix, waarom hebben wij niet zoiets? Tijd voor het joop wat Inderdaad, voetbal en een nieuw hulpmiddel dat scheidsrechters zouden moeten hebben in de strijd tegen lafspelbederf. Francisco, wat, ja. wat is dat? Ja, het, het zou een blauwe kaart moeten zijn. Je zou dus een blauwtje kunnen lopen. Want organisatie, adviseur en wiskundedocent Mark Oskam, opiniemaker op je hoop, die pleit voor zo'n middel voor scheidsrechters. Uh, veel Spelers, Oskam die noemt dat vooral Drogba, die zijn irritant, die halen trucjes uit, die tarten hun tegenspelers. Soms krijgen ze wel geel, maar als ze doorgaan met dat gedrag, dan wordt het eigenlijk niet meer bestraft. En daarom zou er een blauwe kaart moeten komen die een speler verplicht te wisselen. Meneer Oskam, goedemorgen. U zit in de studio in Amsterdam. Heeft u zo'n hekel aan Drogba? Nou, als je ziet hoe hij speelt, uh, ja, dan is het wel heel irritant, ja. Nou, het uh, kan het toch gaat. bestraft worden met een gele kaart dan? Dat de nou, dat wordt dat natuurlijk ook gedaan. Neervallen en doen alsof hij ongelooflijk veel pijn heeft en noem maar ja, op. Dat, dat wordt natuurlijk ook gedaan en dat is ook uh, terecht. Maar daar blijft het vaak bij, omdat uh, de scheidsrechter vaak uh, terugschrikt om een tweede gele kaart te geven. Want dat betekent dat hij een enorme uh, uh, uh, ja, invloed heeft op het verdere verloop van, van het spel... Bovendien zal hij ook niet moeten denken aan al die discussies... waarin hij na afloop in het middelpunt gaat staan... Dus ja, dan zo'n scheidsrechter denkt van, ja, ik laat het maar, uh, maar lopen. En uh, nou ja, daarvoor is die blauwe kaart, uh, zou in ieder geval een uh, geschikte optie kunnen zijn. En wat doet zo'n scheidsrechter dan met zo'n blauwe kaart? Nou, als hij de, de, de kaart trekt, hè, dan moet je echt denken aan Schwalbus. Altijd weer uh, je tegenstander een gele kaart proberen aan te smeren. Hè, in dat soort categorie van overtredingen moet je uh, denken... Uh, kan hij een blauwe kaart trekken. En dat betekent dat uh, hij in feite de coach uh, opdracht geeft... deze speler te wisselen. Dus uh, verplicht. Nou, Dat is niet leuk voor de speler. Hè, dus denk maar aan uh, uh, spelers die vinden dat ze on, onterecht gewisseld worden. Nou, die zijn wit heet. Uh, denk aan de coach. Die, uh, had, die was begonnen met zijn elf beste spelers. En die wordt nu gedwongen dat te wijzigen. Bovendien, uh, door een blauwe kaart gaat hij beschikken over minder wisselspelers. Hij had er drie, maar okay. door die blauwe kaart heeft hij er twee. Dus ook in de rust zal hij heel duidelijk zijn spreek, uh, spelers toespreken. Denk ik van, jongens, uh, hou op met dit gezeik. Uh, want als het zo doorgaat, heb ik geen wisselspelers meer. Bovendien, en dat is denk ik ook belangrijk, ik kijk ook een beetje naar het publiek. We kennen allemaal de situatie Barcelona-Arsenal, Barcelona waarin van Percy door iets heel onbenulligs eruit werd gestuurd. Nou, en dan speel je 10 tegen 11, nou ja, en dan kan je eigenlijk wel ophouden en de TV uitzetten. En, uh, ja, zoveel mensen wordt daar uh, het, uh, ja, het plezier van ontnomen. Terwijl als je dan op zo'n moment, als je iets doet... Uh, misschien, uh, ik denk dat, dat hij helemaal geen kaart had moeten geven... maar als je dan zoiets doet, dan zou een blauwe kaart niet zo gek zijn. Van Persie eruit, dan er komt iemand anders in. 11 tegen elf en het blijft een goede wedstrijd. Raf Willems, ik uh, praatte eerder met hem... hij zit in de studio in Antwerpen over zijn boek dat vandaag verschijnt. Het Mannschaftswunder, dat gaat over het Duitse elftal. Meneer Willems, wat vindt u van het idee van die blauwe kaart? Ik ben het idee wel genegen. Kijk, ik heb jaren in het Vlaams Café-voetbal gespeeld. En wij hadden daar een scheidsrechter. Als het dreigde uit de hand te lopen, ging hij gewoon op de bal zitten. Iedereen met verstomming geslagen. Maar dat creëert een moment van rust. En dat vind ik ook wel goed bij die blauwe kaart. Als de gemoederen verhit dreigen te raken. Zo'n blauwe kaart kan even... De angel eruit halen. Het is geen gele kaart, het is blauw, het is geen rood, het is blauw. Je gaat eruit, maar je krijgt een andere speler. En ik vind ook dat er een verschil moet worden gemaakt tussen kleinere vergrijpen, zullen we zeggen, tijdrekken, uh, gemekker tegen de scheidsrechter, zwalbes, en echt grove overtredingen. Als je zo. Uh, een figuur à la Pepe hebt, of spelers van Mourinho... dat zijn toch criminelen op voetbalschoenen... die begaan een zware overtreding. Die doen er nog één, maar de scheidsrechter durft die tweede kaart niet, uh, niet trekken. Omdat hij vreest voor het effect op de hele wedstrijd. Kijk, de blauwe kaart geeft die aan kleine vergrijpen... Figuren, alle robben zullen daar ook uh, leren dat ze moeten, moeten eerlijk en correct zijn en hun schwalbe laten. En geef onmiddellijk de tweede gele bij, bij, bij, een, bij een echte zware overtreding. En dan zijn we ook van die jongens, alle PP en, en de Mourinho-verscheidselen vanaf. Meneer Oscar, hey. moet er eerst een gele kaart gegeven zijn voordat de scheidsrechter een blauwe kaart mag trekken? Ja, nou, dat kan. Hè? Dus, uh, het kan eerst geel zijn en daarna blauw. Ja. Um, maar waar, waar het. Ook een, een heel essentieel verschil is tussen geel en blauw, dat is dat de speler per direct voelt de, de, de straf. voelt. Ja. He, bij een tweede gele kaart, nou ja, goed, dan mag je de volgende wedstrijd niet meespelen. Maar de blije, bij de blauwe kaart is het uh, echt op de blaren. zitten, boven bij de vis. Dik Jol is oud, topscheidsrechter. Meneer Jol, goedemorgen. Goedemorgen. Had u zo'n blauwe kaart graag in uw borstzakje willen hebben? Nee hoor. Waarom niet? Nou, nee, omdat de spelers nu. Ze zijn 18 plus, ze zijn volwassen, ze kennen de spelregels en ze weten dat ze één gele kaart hebben gehad. Waarvoor ze hebben gehad. En de, de, de tweede die ze pakken, ja, die, die, die dat is op weg. Maar die ziet de... u vaak scheidsrechters uh, nog een tweede gele kaart trekken op het moment dat er herhaaldelijk onsportief gedrag plaatsvindt? Tijd het weer gaan liggen vanwege een blessure die ze zogenaamd hebben? Gaan we door? Nou, als je moedig bent en dapper bent het, als je weer je taak berekend bent, dan, dan trek je daarvoor de tweede gele kaart. De ja. speler weet gewoon, hij heeft één gele kaart en hij weet dat de tweede overtreding of protesteren of waar geld voor staat, dat hij eraan komt. Ja, maar ik zie het niet vaak gebeuren. U wel? Nou ja, ik had, ik had er geen moeite mee. Ik denk dat als een schrijver het dan niet durft, dan moet hij het veld niet gaan... ...of hij moet die kaart het laten. Die blauwe kaart is helemaal niet nodig, meneer Oskamp. Nou, nou kijk, ik kijk ook naar het publiek, hè. Elf tegen 10 is geen wedstrijd meer. Uh, dus dat is één. Uh, het tweede punt is dat die uh, blauwe kaart uh, heeft ook een hele preventieve werking... De drempel voor een scheidsrechter om een blauwe kaart te geven is laag. Ik bedoel, uh, ja, het is ook gewoon billig. Ik bedoel, dat was vroeger natuurlijk ook zo. Als je met z'n zessen in een park uh, voetbalde en er zat een etterbak tussen. Dan zei je ook van Piet move. opzouten. Wij vragen Klaas twee straten verder uh, om mee te doen en gaan weer uh, Maar een tweede gele kaart, kaart is ook opzouten hoor, in de Oskam. Ja, tweede gele kaart, oké. Okay. Uh, maar... Ik denk dat er een goed onderscheid uh, gemaakt worden, moet worden. Nou, er is wel een verschil, hè? want bij de tweede gele kaart uh, kom je toch weer in een situatie terecht van 10 tegen 11. Meneer Jol, zo kunnen ze met z'n 11 tegen 11 blijven voetballen natuurlijk. Dat is wel handig. Ja, maar kijk, het zijn volwassen gasten. Ze weten, ze weten precies waar het op gaat. Ze weten waarom ze eerst eerste keer geldig gehad en ze vandoor blijven gaan. Dan weten ze gewoon, de, de, de tweede is straf. En ze benadelen hun 10 door te blijven vervelen. Nou ja, dan is de straf dus de consequentie. Dan gaan we weg. En, en over sportiviteit, over het publiek. Ja, die speler die weet ook wel waarvoor die staat. Er. En het publiek wil voetbal zien en geen gezeur en geen gepiet. En als iemand niet wil luisteren naar zijn eerste gele kaart, dan moet hij wel weg. Dan is hij de vervuiler. Geen blauwe kaarten, gewoon ja. betere scheidsrechters. Nou, ik wil nog wel even een poging Nou, ja, maar... het gaat om betere scheidsrechters. Het gaat om gewoon die scheidsrechters. Je moet gewoon doen waar die voor, waar die voor oh. opgeleid is en waar die voor moet staan. Dat is gewoon de, de, de, de regels hanteren. En als daarvoor een, een overtreding in staat, en maakt hij nog een keer zo'n zo overtreding? Een treed, en is het weer gegeven? is het weg? Meneer Oskam, ja. we zijn door de ah, tijd ja. helaas. Oké. Okay. Jammer hè? Goed, Ik sluit <laughs> af. Mark Oskam, organisatieadviseur, en Dick Jol, oud scheidsrechter. En Raf Willems, hij is schrijver van diverse voetbalboeken. Hartelijk dank voor deze discussie. En natuurlijk ook Francisco van Jolen. Wat is er nog op tv vandaag? Vossen hebben een slechte naam, bij jagers en boeren, maar vroeger volgens tv laat ook een andere kant zien van het roofdier. Hij helpt namelijk een beetje bij het intoom houden van de grote aantallen grauwe ganzen. Hij verstoort hun broedtijd en eet de eieren op en een aantal organisaties onderzoekt nu of de vos niet kan dienen als alternatief voor het afschieten van die grauwe ganzen. Te zien om vijf voor half acht. Nederland 2, dacht ik. Het Uur van de Wolf gaat over de beroemde alternatieve concertzaal Troubadour... in Los Angeles, waar Bob Dylan ooit nog het eerste live-optreden verzorgde. En daarna werd Troubadour het mekka voor een betere West Coast singer-songwriter. Ze traden er allemaal op. Joni Mitchell, Carole King, James Taylor, noem maar op. Om vijf voor elf op Nederland 2 de Plag zo meteen over lunch en stand.nl nu. Ik ging net een slokje koffie nemen. Maar ondertussen gaan wij het straks hebben na twaalf uur. Een mediaforum uh, over de eerste aflevering natuurlijk van Knevel van de Brink. Tofik Dibi. Die zich op een zeer rustige manier uh, profileerde als uh, een potentiële nieuwe lijsttrekker je van geeft je uh, die mening partij. Al. Kijk, ga door ja. Ja, en dan kunnen zij dan straks uh, onze mediumgasten Mark Viss en Janneke Willemsen, een financieel journalist, die kunnen daarop reageren. Dus dat is mooi. Um, verder stand.nl maar alvast uh, Na half. Twee, een agent uitmaken voor mierenneuker moet kunnen. Ja, en de Hoge Raad heeft beslist dat het kan. Dus waarom zou je dat niet doen dan? Maar is er iemand die dat tegenspreekt? Dat gaan we horen. In het stand.nl na half twee. Goed antwoord. Surf naar de gids.fm. Tot morgen woensdag. Morgen om 7 uur. Ik heb grote live-uitzendingen gedaan. Eva ja. Over nieuws evenementen zonder auto Dat kan. Luister naar kunststof. Dit is vandaag de dag en vandaag is het woensdag. Eva Dienijk. Morgen van 7 tot 8. Maar dat wordt een soort talkshow. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Benut u of uw organisatie alle online kansen.